Amerikaanse media zeggen dat een ontmoeting tussen Trump en president Xi ervoor heeft gezorgd dat de export nu wordt hervat. Het Chinese ministerie van Handel benadrukt nog wel dat de situatie volledig te wijten is aan Nederland. Bij een aantal supermarkten in Utrecht is een run ontstaan op flessen drinkwater. In het kraanwater in de stad is een bacterie gevonden waardoor mensen het water drie minuten moeten koken voor ze het drinken. Meerdere schappen zijn leeg en bij andere supermarkten is nog een beetje voorraad. Het kookadvies geldt voor 125.000 huishoudens in Utrecht en de dorpen ten noorden en oosten van de stad. Fiete zegt dat er nog een aantal dagen kan duren voor de bacterie helemaal uit het drinkwater is. In zijn woonplaats Oot-Marsum is schilder Ton Schulte overleden. De schilder maakte karakteristieke mozaïekschilderijen van het Twentse landschap... In 1997 opende hij met zijn vrouw het Ton schulte Museum... waardoor de streek en het stadje Ootmarsum wereldwijd kunstdiefhebbers aantrok. Ton Schulte was al langere tijd ziek. Hij was 87 jaar. De Schaatster Joy Beunen heeft zich afgemeld voor de drie kilometer op de Einde... die vandaag verreden wordt. Beunen wordt, werd gisteren nog derde op de 1500 meter. Haar ploeg Ico meldt nu dat Beunen toen al niet fit was... Inmiddels heeft ze koorts en is starter vandaag medisch onverantwoord. Antoinette Rijpma de Jong heeft zich ook afgemeld voor de drie kilometer. Zij focust zich op de duizend meter van morgen. Het weer, regen trekt vanuit het westen over het land. Het gaat om flinke buien. In de loop van de middag is het vaker droog en er gaat om 14. En ook morgen is het weer vallig met buien, wind en ook wat zon. En dan wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Een twintig. Het was Louis Davids met Weetje nog wel oudje. Het komen nu weer een hoop mooie oud-hollandstalige muziek. Een leentje van Capelle komt eraan met het tuintje. Maar eerst hoort u Eddie Christiani. Geboren als Eduard Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918. En overleden in Den Haag op. Uh, nee, in Aalsmeer moet ik zeggen. Geboren in Den Haag. En overleden in Aalsmeer op. 24 oktober 2016 was de Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En u hoort hem nu, Eddie Christian, met daar bij de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar ben ik de waterkant, Daar weet de waterkant, Daar weet de waterkant. ik heb je voor het eerst ontmoet, daar weet de waterkant, daar weet de waterkant. Was in de hoogte, en ik vroeg of jij mijn kussen wou. Daar weet de waterkant, daar weet de waterkant, daar weet de waterkant, ik vroeg of of jij me kussenband naar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zijn nee. Hoe komt u op idee? U bent beslist aan aan burg. Maar na verop van nog geen jaar. Werden wij een paard. Stonden wij samen op de stoep van.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 een week in Parijs om de contributie te verdedigen. Ome Piet de secretaris het aan de maanden voor die tijd. Is in een eentje Frans zitten leren. Maar toen niemand hem verstond, deed hij mal. Want de zong op de Place Pico. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Zijn amstelende tijd, want die mogen ben ik rij en gelukkig tegelijk. Van de hoogte kreeg je te paard. Als de slager niet toevallig net zo lange stel te greep, had die nooit geen brood meer gebacht. Maar de schrik gingen ze gewoon naar beneden. En toen kolonk op de schambelly geef me maar als Dat is mooier dan Parijs. Parijs met een miljoen. En mijn vader is heel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 Kocht een auto, een dure en heel ziel. Hij zei: je gewoon de auto van honderdduizend vier. Maar s'avonds zei zijn dochter: Wat zeg je van zo'n vriend? Wat moet die met een auto? Die ouwe heeft geen zin.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 Heb ik vaak in gedachten gestaan. Dan gaat ie nog een keer Geen terecht in zo'n Franse ternoot. De Britse schuld krijg je van me Maar ook een die Deense apathie. Je drink je van mijn leven Ik laat me leven niet. In het laatste woord gaat over je zien. Een prikkertanusie, een het het zien. Een prikkertanusie, dat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 Wanneer ik de mensen zie dansen, dan blijf ik verwonderd soms staan.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 De poes is weer gedronken, de boes is weer beschonken. De bus is weer inzet. Zeep in plaats van melk in je neven fles gejakt. Draaien, die loopt te zwaaien, de poes van Tante Loes. Die loopt te laaien, niet voor de poes. Miau, miauw, miauw. De poes werd aangehouden. Miau, miauw, miauw. Ze kon de stuur niet houden. Miauw, miauw, miauw. Een agent zei, weet u dat? Ik nooit zo'n kat gehad In de bak, maar kan er niet veel spelen, want ze zit op haar gemak.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 Beter bekend onder zijn pseudoniem, Lou Bandi. Nederlandse zanger en conferencier. Die in de periode tussen de Beide Wereldoorlog. een van de populairste artiesten van Nederland was. En uh, zijn bekendste liedjes horen. Wie heeft er suikeren in de erwtensoep gedaan? Dat was in 1939. Zoek de zon op? Dat was iets eerder, 36. Schep vreugde in het leven, in 1937. En Louise zit niet op je nagels te bijten. En die plaat uit 1937... want Lubandi schept vreugde in het leven... hoort u nu hier op CFM Zandvoort. Lubandi op de radio. Ik ben een tikkie onverschillig... maar dat zit me in het bloed. Neem het leven zo het valt. Met een opgewekt gemoed. Niets kan mij meer irriteren. Blijf zenuwen de baas. Wilt u weten hoe dat komt? Luister dan naar Marala's. Schep vreugde in het leven.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 Neem in je levensstrijd, een verzetje op zijn tijd. Maar schrijf vreugde in te leven, zet de zorgen aan de kant.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 Heb jezelf toch in de hand? Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd. Want het vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant. Want dat we een vleetig volk zijn dat willen we weten Dalaralalala, deralala. Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude stuit Met kakkerlakken in de midschips en rattenesten in het vooruit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 De kapitein ligt zijn een petje en sprak met grokstem een gebed. En met een 1, 2, 3 in godsnaam ging het ketelbinkje overboord. Weer het je niet durfde zoenen omdat dat niet bij bijzelaar hoort. De man een extra mok is goed aan. En het ouwe Dat was het einde van een zeeman Die straatjongen uit Rotterdam ba, ba, ba, ba, ba. Ba, Wat vis Louise Louise was een leuke meid van nauwelijks 18 jaar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 heb jij een stropje, kleine vingertjes Zijn toch geen lollies liever Bob, Louise Zit niet op je nagels, dit bijt een bak, dat vies, Louise Men heeft toen al haar nageltjes met mosterd volgesmeerd. Maar zij heeft door die mosterdkuur het nog niet afgeleerd Zij slikt er alle mosterd af en smelt nog eens zo fijn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 heb jij een strop, je kleine vingertjes zijn toch geen lollies, lieve Pop. Louise, zit niet op je nagels te bijten, bam, wat vies Louise. Louise kreeg verkeering met een leuke jongeman, haar nageltjes zijn aangegroeid, je merkt er niks meer van.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 Een van zijn grootste hits van Lou Ban die u hoorde... Louise zit niet op je nagels te bijten. En door horen we nog eventjes de havenzangers... met Ketelbinky. Hier Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee. Op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we er ook met alleen maar mooie, oud-honderdstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Daar bedanken ik hem hartelijk voor. En de volgende artiest is Marcel Tielemans. geboren in Schaarbeek in België.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 De jaren 30, 40, wat een tijd. Theo Udenasman had een vent Remples plaat en 85 cent. Een taxiritje kostte bijna niets. En je had een rijbi plaatje op je fiets. Een tientje huis had geld, was heel gewoon. En het journaal dat kwam van Polygoon Nederland was veilig met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 Die goede oude tijd, ja weet je nog, de jaren dertig, veertig, wat een tijd. S'avonds zaten wij niet bij de buis, maar je ging naar Flora, naar Korhuis. Bij Tuschinski gaf, Max straks een show, en daar was. Revue met Johan de Zio. Huizen stonden overal te huur. Groot wonen werd al gauw te duur. Nederland stond nog op de tocht. Maar we hadden Mengelberg en Willem Vocht weet je nog? De jaren dertig, veertig, Het lijkt alweer zo lang geleden. Alles was toen ook niet zo rooskleurig, maar we waren gauw tevreden. Weinig werk en plantinarigheid, toch zeg ik, die goede oude tijd. Ja, ja, weet je nog, de jaren 30, 40, wat een tijd.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 We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 Je zoekt mijn toffels en mijn krant. Daarvoor ben je mijn vrouw. Als ik eenmaal met mijn fiets bel, bel. weet je wel, dan, dan weet je dan. Het wel. Als ik eenmaal met mijn fiets bel, bel. Wat betekent dat? Kom snel. Niet in mens.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 Het was Willy Derby met Morgen Gaat het Beter? En daarvoor hoort u Max van Praag met Als ik Tweemaal met Mijn Fietsspel Bel. CFM Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van twee uur.